Jesse, you can always sell any dream to me. Oh Jesse: you can always sell any dream to me, Jessie, draiden wij. We gaan daar een reportage van Kombuchter: De ontmoeting: grote of kleine persoonlijke verhalen. De ontmoeting, De ontmoeting. De ontmoeting. En zijn dagelijkse verhaal heeft ook te maken met de dag van vandaag. Gaat u nog wat doen met Sinterklaas? Ja, wij doen vanavond uh, toch wel wat met cadeautjes. En uh, de honden krijgen ook uh, wat. De honden krijgen ook wat? Ja, tuurlijk. Sinterklaas is er ook voor de honden. Oh ja? En, en weet u al op basis van de voorgaande jaren... wat de honden dan gaan krijgen van de Sint? Een lekker kluifje of een lekker koekje of uh, dat soort dingen. Ja. Dus, uh... En pakt de Sint dat dan ook in? dat pakt hij ook in? Ja, natuurlijk. Oh. Ja, en dat ze weten dat er dan een cadeautje ligt. Dus dat vinden ja. ze leuk. Die honden die ruiken dat cadeautje dan toch al? Nou, in een papiertje niet hoor. Het nee? zit in een plastic zakje, dus dan valt het wel mee. Ja. En ook nog een gedicht erbij voor de honden? Nee, nee, dat niet. Nee, zover gaan we niet. Nee, <laughs> zover gaan. nee we houden Sinterklaas wel in ere. Ja. Maar uh, ja, we ja. doen het een uh, beetje bescheiden. En heeft hij ook kinderen? Ja. Nee, wij hebben geen kinderen. Alleen nee. honden. Is dat ook de reden waarom u dan denkt... Nou, laten we dan maar de honden een paar cadeautjes ja, geven? Ja, precies. En het, om het toch een beetje in ere te houden. Ja. Dus, uh... En weet u al wat u dit jaar gaat krijgen? Nee, dat weet ik niet. Nee, dat blijft een verrassing. Dat is dat het leuke. Dat is leuk, een he? verrassing, ja, ja, precies. En vindt u het ook altijd lastig om een gedicht te schrijven? Nee, daar heb ik geen moeite mee. Ik, uh, ik kan vrij goed dichten. Dus oh, ja? Uh, ja, ik kan vrij goed dichten. Ja. Dus, uh... En over wie moet u dit jaar gaan dichten? Uh, nou, dit jaar niet voor ons in de familie... Oh, nee. maar wel voor de trainer van de hondenclub. Oh ja. <laughs> Want het, het is volgende week einde van het seizoen... en dan krijgt hij ook een gedicht. Oh ja. En uh, als ik eens met u mee mag denken... Hè? deze hondentrainer, wat maakt hem zo bijzonder? Het uh, is een man op leeftijd. En, ja. en hij doet het al jaren. Hij is heel kundig. En uh, ja. Ja, hij geeft ons heel goed les, geeft heel veel tips. Dus, uh, ja. dus uh, dan kan een gedicht zoiets zijn als u bent de jongste niet meer, maar u bent er voor ons honden, keer op keer. Zoiets, ja. Ja, zoiets, ja. Wat ja. lief? Ja, dus, uh, dus, dus dat. Ja. En binnen time heeft u een gedicht? Ja, dat duurt een minuut of tien en dan staat het er. Oh, echt ja, waar? Dus ja. Ik ben net al de uren bezig. Nee, nee, dat gaat heel goed. En met die rijme toestanden op, op internet en dus, zo gaat dat dus... Oh, u heeft een hulpje. Ja, ik heb een hulpje. Yes. Dat gebruik ik er wel bij, hoor. Dus. De Google-piet. Ja, precies. <laughs> dus. Nou, veel plezier met Dankjewel. Sinterklaas. En jij succes met je interviews. <laughs> Dank u. Dag. Dag. Ik in de achteruit kijk, spiegel bekijk Wordt kleiner, kleiner tot het verdwijnt Zware stukken over uw bocht. Beide handen aan het stuur of ik vlieg eruit En ik rij en ik rijd tot het bittere eind Zo rijden we de toekomst in Ik heb nog wel een weg te gaan We bewegen maar we cruisen niet Wechten op de linkerbaan Er is wellicht een wonder nodig om te komen Waar we naartoe willen gaan Maar we doen het op gevoel Het beste moet nog komen De drieërs met het nummer De Toekomst Straks een Jan Visser, verrassingen voor Sinterklaas en nog veel meer En haar Radio Ja, goedemorgen June tot 12 June Hoogkarspel Jolanda. Goedemorgen, June. En jij gaat zorgen voor de tweede Sinterklaasverrassing vandaag. Ja. Ben jij in de buurt? Ja, ik ben een bloemendaal. Oh, mijter. Maar die heet Herman gelukkig. wel. dat is waar. Wij draaien even een plaatje hier vanuit de studio in Amsterdam. En dan komen we zo meteen bij je terug. Tot zo. Sinterklaas cadeau nummer 2. Dankzij de radio. Jackson Brown, you're a friend of mine. Jan Visser, goedemorgen. Dag Joon, goedemorgen. En vandaag 5 december, mag ik iets doen voor afgaand aan het weerbericht? Ja hoor, wat Oké. mij betreft al. Blijf daarbij. Ja. ja. Gaan we gaan even Sinterklaas vieren met z'n allen. La, la, la. Oh, sta je mee te zingen, wat gezellig. Jolanda. Oh, gezellig man, die Sinterklaas gezelligheid. Heerlijk. Waar ben ja. jij? Nou, ik ben uh, aangekomen in Bloemendaal. En uh, ik loop nu op een, uh, nou, een soort van bouwgrond. Er mm -hmm. zijn allemaal mensen aan het werk buiten. Sowieso respect voor iedereen die buiten werkt. En ik ben op zoek naar Stefan. Terwijl ik over allerlei <laughs> harken en dergelijke loop. En volgens mij ben jij Stefan. Dat is goed, dus wel ja. Ja. Ja, en jij denkt, goh, wat staat hier mevrouw met dat cadeautje voor mijn neus. Want ik kom vanuit NH Radio kom ik een Sinterklaas cadeautje bij jou afleveren. En dan is mijn vraag aan jou. Wie heeft jou, denk jij, opgedragen voor dit Sinterklaas cadeautje? Dat is niet moeilijk. Dat is Francine. <lacht> nou, jij mag niet meer raden. <lacht> ja, dat heeft Francine inderdaad gedaan. En waarom heeft zij dat gedaan, denk jij? Uh, omdat ze mij aardig vindt, denk ik. Ja, ja, ze vindt jij wel aardig inderdaad. Want vertel eens, Francine is jouw partner, heb ik begrepen. Hoe, um, jullie hebben elkaar op een bijzondere manier ontmoet, hè? Uh, ja, dat klopt. Dat uh, was op de nachtopvang. Oh. Van uh, het lege des haals, dus. Oh. Ja. En, en wat deed Francine daar? Ja, net zoals ik overleven. Dus, ja. Het was een slechte tijd, maar... Ja, moest. En nu hebben jullie elkaar gevonden en... Um, nu zijn jullie dus partners. Ja, dat klopt. Ja. Ja, en dan is het nu uh, ja, tijd uh, voor het cadeautje. Want, ja, ja, ik ben hier voor elkaar. niks hulpzind natuurlijk. Ja, bijzonder verhaal, ja, hè? Heel ja, mooi. Ja, ja. Ja. Um, uh, pak het cadeautje maar aan, uh, Stefan. En dan zit er ook nog een gedichtje bij. Oh jee. <laughs> <En> dat nou? <laughs> ja, dat moet. Nee, toch. Moet je ook op zoek naar je leesbedoel of gaat dit iets sneller? Leesbedoel <laughs> hoeft niet, nou, gelukkig of niet. Ah, schitterend. Uh, lieve Stefan. Ja, jouw vriendin vond dat jij deze Sinterklaasdag wel iets extra's hebt verdiend. Zij vond in jou niet alleen de ge geliefde, maar ook een grote vriend. Voorzien gunt jou, na al jouw hulp, vandaag een grote lach. Dus ging de hulp op pad en ook... De dichtpiet ging aan de slag. Vooral bij lastige familiemomenten sta jij altijd voor voorzien. Klaar? Ja, door jouw hulp en aandacht maak jij het dan een stuk minder zwaar. Jullie leerden elkaar kennen via het leger der Heel bijzonder en na zo'n heftige tijd gaan jullie liefde niet zomaar ten onder. Binnenkort krijgen jullie zelfs in Haarlem een halen met eigen plek. Dat is trouwens vijfhuizen. Ergens waar jullie samen kunnen wonen... Helemaal jullie stek. Als hovenier zorg jij hier in Bloemendaal voor een mooi plaatje. Mooi plaatje, onderhouden en aanleggen van tuinen. Op elke hoek en in elk straatje. De hulp heeft iets voor jou in de tuin meegenomen. Speciaal voor de vogels. Die zullen je zeker weten op afkomen. Iedereen van NL Radio wens je vanavond veel plezier. Het gedicht is nu afgelopen. Begin maar met het verscheuren van het cadeaupapier. Oh, wat een mooi Liefst gedicht. Zint ja, de zit echt van wat... Francine dus, hè? Stefan? Ja, ja, dat klopt. Nou, zal ik je even helpen. Het is een, nou, best wel groot cadeau. Want die de hulpzint heeft meegegeven. Uh, oh, even het gedichtje opzij meegegeven. Zo. Dat is ook het leukste he, van alles, cadeautjes openmaken. Het is zo sneuwe Jan Visser, want die wacht al ja, drie zeker. minuten en die krijgt niet eens een cadeautje. Oh, die gaat zeker voor pas komen. Wat heb je gekregen? Ik heb een hele mooie paal waar je allemaal bolle voer aan kan hangen. Voor in de tuin. Voor de kleine meisjes en andere vogels. Ah, dus uh, ja. Die, komt dus die krijgen ook een nieuw huisje. Hartstikke nou. Mooi. Dankjewel. Hartstikke leuk. Mooi. Dag, dag Stefan. Heel veel plezier met je cadeau. Wat een prachtig gedicht. Fijne Sinterklaas. Ik zou zeggen bedankt. Uh, voor dit cadeau. Ja. Zo, dag. dag June. June Hoogkarspel. Van dit hele verhaal, Abel, en neem me mee. Ja, Sinterklaas, kom al op. Hulp Sinterklaas Herman heeft zijn mijter afgezet, maar dat doen we straks wel even anders. Luisteraars hebben een ander kunnen voordragen, en we hebben verslaggevers op pad gestuurd. En natuurlijk zijn het vandaag Melvin en Jolanda. Dus in de provincie vinden er links en rechts allerlei verrassingen plaats. Melvin. Ja, goedemorgen. daar ben ik weer. Ja. En deze keer in, Nib in Nibbikswoud, een stukje verder, en bij de familie meester. En ik ga even aanbellen, want ik sta daar voor de deur. Hoorde je de bel? Ja, zeker. Ja, en uh, ik sta hier ook met een pakje in mijn handen. En dat is van iemand die de luisteraars wellicht kennen. No. Goedemorgen, dag mevrouw meester. Ik, ik kom hier u een Sinterklaas cadeautje overhandigen. Hartstikke mooi. Kijk, alsjeblieft, heeft u enig idee van wie dit zou kunnen zijn? Ik heb geen idee. Of Sinterklaas. loopt lo nog lo lo lo lo lo niet weg. Nee, ik maar maar van wie u dit heeft aangeboden? Sinterklaas. Ik zou, niet weten. <laughs> ik zou, nee. zou het niet weten. Geen idee. Weet u wat? Er zit een gedichtje op. Wilt u die voor mij ja, voorlezen? Ja. We lopen even verder? verder naar binnen. Ja. Had je zin in koffie? Nou, we zijn live op de radio. Dus we gaan eerst het gedichtje oh. voorlezen. Ja. Dus maakt u hem maar open. Melfred, ik de ene bijdrage veel te lang, nu heb ik haast. Ja? Ja. <laughs> een gedichtje. Een gedichtje van de Sinterklaas, hè? Let op, een gedichtje van Sinterklaas. Lees hem voor: Beste Jaap en Tineke Meester. Nee, nee, de Sint is hier niet fout. Hij moet zijn in Ewigswout bij de familie Meester, Tineke en Jaap. Een leuke vrouw en een ferme knaap. <laughs> Ze hebben zeker een cadeau verdiend. Dat werd verteld door een lieve vriend. Ze zetten zich belangeloos in, want ze hoorden een nieuwsbillet in. Oh, dat, nou weet ik het. Dat er in een grot in Thailand een hele groep jongens was gestrand. Ze zaten vast en voor hun leven werd gevreesd. Je skrik je rot als je zoiets leest. Maar na een paar keer een gebed werden al die jongens gelukkig gered. Ronald Stok kwam toen gelijk in het geweer. Want dat doet hij elke keer. Als er mensen hulp kunnen gebruiken, het is alsof hij het kan ruiken. Hij verzamelde shirts voor het voetbalteam. En Jaap en Tineke staken hem een hart onder zijn riem. Jullie worden bedankt voor het helpen. Jullie hebben de tranen daarmee kunnen stelpen. Sint en Piet. Nou, wat leuk. Ah. En weet u nou voor wie het is dan? Ja, ja van, van Ronald. Die hebben we uh, hier het, uh, de, de shirts. En uh, die werden allemaal uh, eigenlijk in de container gegooid. En toen was er een, uh, een schoolmeester. En die uh, wist dat wij... Uh, veel kleren ja, hier en daar naartoe uh, zenden. En ook plekjes weten wie het gebruiken kennen. Ja. En uh, nou, die hebben we dus opgehaald en alles gesorteerd. En uh, toen hoorden we voor Radio Noord-Holland over Ronald dat hij graag uh, voetbal, uh, shirts en zo uh, ja. wilde hebben. En dan hebben we hem, uh, contact met hem opgenomen en hij is al een paar keer geweest om... Uh, Heel veel spullen op te halen. Dus jullie hebben hem geholpen. En daarom hebben jullie een cadeau verdiend ja. en die zit hier in nou, de verpakking. Nou, Maak wel. jullie hem samen open? En ja, nou, het, ja, nou, het is mooi het is dat luisteraars dus een brief <lacht> geschreven hebben aan Sinterklaas. En uh, de NR Radio Sinterklaas ja, nou, is dus een actie gekomen. Hartstikke mooi. De, uh, Leuk zeg. En kunt u vertellen wat het is? Het Benne lichties. Even kijken. ik zal het even open doen. Het Benne, mooi ja, ja, <laughs> Mooi hè, echt ja, West-Friesland. Ja, ik Kaarslichtjes ja. om verlichting te brengen in de kerstdagen. is nee, schitterend. Oh, Hartstikke mooi. Dank jullie wel. En een knuffel voor de meester. Nou, Ronald, bedankt als je dit hoort. Ja, en Sinterklaas bedankt. bedankt. En Sinterklaas natuurlijk. Ja, ja we zeggen altijd ja, ja. natuurlijk dankjewel Sinterklaas. En zo gaat het de hele ochtend. Jolanda ook weer op pad horen we straks. We hebben straks hier een luisteraar zitten. Die gaat het even hebben over een sous-shirt van Ajax. Ja, geen idee waarom, maar dat komt straks wel. Dit is Sandra. Jolanda is op pad, onze eigen redacteur slechts verslaggever. Dag Jolanda. Ja, goedemorgen. Ja, van de Hovenier Stefan in Bloemendaal. Ben ik nu aangekomen op de Grote Markt in Haarlem. Zo. En ik heb me dus uh, verstopt achter de roltrap. Want ik wil natuurlijk dat ze echt wel verrast wordt. Ja. En uh, het gaat om Dominique. En ik ben trouwens in een in parfum, parfumeriezaak dus. En als het goed is, is Dominique aan het werk. Ja. Wat grappig, wat zo. Ja, lekker ruiken daar? Geen idee waar Dominique is, jongens. Dominique is even naar de college. Ze, hebben, ze hebben ook van die mooie naamplaatjes natuurlijk altijd. Hè? Dus dan kan je zien wie wie is. Maar er werken dertig mensen. <laughs> ja, maar. Ja, ik zie hier toch echt wel Dominique op een naamplaatje staan. Dus ik kijk me heel verbaasd <laughs> aan. Ja, goedemiddag of uh, morgen Dominique. Ja, goedemorgen. Ja, <laughs> nou, je denkt wat, uh, wat doe ik hier? Ja. Nou ja, um, iemand heeft de NH Radio Sinterklaas. Vandaag, Sinterklaasdag natuurlijk, op jou afgestuurd om iets, uh, iets kleins af te leveren. En dan is uh, mijn vraag aan jou, wie denk jij wie dat heeft gedaan? Ik heb geen flauw idee. Nee. Iemand uh, die heel dicht bij jou staat? Ja, dat is mijn vriend. Oh ja, ja dat is jammer dat dat dan nu niet jouw vriend is. Nou, ik zal je een beetje helpen. Het uh, Liesbeth heeft, uh, heeft ons op jou afgestuurd. Ja, dat is een soort van mijn tweede moeder. En hoe ja. en, en, en, en hoezo soort van tweede moeder? Wat is de band uh, uh, tussen jullie twee? Nou ja, zonder mijn moeder opgegroeid. Dus zij is eigenlijk echt mijn moeder soort van, ja. Oh, wat mooi. Dat klinkt ook ja. wel heftig. Zonder moeder opgegroeid. En Lisbeth is wel ja, een belangrijke rol voor jou. Zeker weten, ja. Ja, heel erg. Ik ken haar sinds mijn twaalfde, dus ja. Dus zij vond wel dat jij dit, uh, dit verdient Denk vandaag? Dat... <laughs> ja, blijkbaar. <laughs> ja, heel lief. Oké, okay. nou laten we dan meteen maar het, het cadeautje ook, uh, ook pakken. Die, uh, de, Sint, uh, nou, de hulp Sint bij deze, want ik geef hem nu aan jou. Ja. Er is ook, ook nog een gedichtje bij. Oh, wat lief. Echt heel lief. En ja, en uh, de vraag uh, is dan of jij hem eventjes ook wil voorlezen. Dat is het goed, <laughs> Lieve Dominique. Via Lisbeth Alversi werd de hulpzint op pad gestuurd. En die heeft ook nog een Rijnpiet ingehuurd. Lisbeth hoorde namelijk de oproep van June op de radio. Wie verdient er een beetje extra aandacht en een leuk Sinterklaas cadeau? Op een dag als deze is het fijn zelf ook een beetje in het zonnetje te worden gezet. Want jij verdient het echt. Dus de Sint wens jou vandaag extra veel pret. In het grote sintboek staat dat jij al veel op Instagram te vinden bent. Ja, dat influencer gaat jou goed af met al die mooie plaatjes en content. Bedrijven sturen zelfs spullen naar jou op. Dat is best tof. Daar post je dan online iets kritisch over. Of juist vol lof. Met plezier werk jij in deze winkel vol make-up. Mensen advies geven en helpen. En ook de collega's. Het is een leuke club. Als cadeau stond de radio als tip in het boek vermeld. En de hulpzint zorgt ervoor dat die natuurlijk wel op NH Radio staat ingesteld. Geniet ervan en een hele fijne dag. En dat je maar goed van deze feestdagen genieten mag. Liefste Sint. Ah, dat is heel leuk. Zeg. Enig dat gedicht. heb je ook heel goed voorgelezen. En dan willen we natuurlijk ook maar weten welke Instagram-pagina kunnen we nu allemaal gaan volgen? Uh, doodje, Underworld. <laughs> doodje, Underworld. Nou, on weer the road. een paar volgers erbij. Nou, en ja, dan mag ja, makkelijk het uh, cadeau Yolanda. gaan uitpakken. Uh, ja, oh ja, dit is wel heel leuk. Ja, dit is een radio. En um, ze hadden altijd thuis een radio. En daar werd ik altijd vrolijk van. Het stond in de keuken. En uh, dat hadden we thuis niet, maar. Ja, dat is gewoon, doet me denken aan die tijd. Dus dat vind ik super lief. Dankjewel, Lisbeth. In de tijd bij Lisbeth heb je het dan ja. over, hè? Ja. ja. Oh, heel mooi, heel mooi. Ja. Nou, alvast een uh, hele fijne Sinterklaasdag ook. Wel, ja. Hetzelfde. Dankjewel, Liesbeth. Oh, wat enig. Maak een foto van jou in, uh, samen met uh, Dominique... In, de, in die prachtige parfumerie in de, aan het uh, grote... Uh, ja, dat ga ik zeker plein. doen. En ik ga ja. nog eventjes uh, wat parfum kopen, denk ik hier. Ja, dat zou ik zeker doen. Nu ik er toch ben. We ruiken je nu ja. al. Hé, hey, dankjewel, Yolanda. <laughs> Dag, June. Dag. Dag. Okay. Dit is NRA Radio. June tot 12. Wij willen van Enna Radio mensen graag heel graag verrassen... op 5 december. In line, that's not really her style.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 We gaan eens kijken hoe het staat met Melvin, want we hebben nog één pakje weg te geven. En dat gebeurt in Venhuizen. Melvin, vertel, waar ben je en wat ga je doen? Ja, June, bij Me ik ben bij Muriel in, uh, in Venhuizen en uh, ik hoop dat de verbinding het nu wel goed houdt. Uh, ik heb aangebeld en ze zou thuis zijn, want zij is opgegeven door Anita. Uh, tenminste, die heeft dat doorgegeven aan Sinterklaas natuurlijk. Goedemorgen, ben jij Muriel? Nee, nee. die woont daar al aan de zijkant. Die woont daar? Ik, heb, ik sta bij het verkeerde huis. Die bij de, uh, Gelukkig bij heb de het zelf ik zelf Dank je Dankjewel. Ja wat oh, gek, God, ik had hier moet je ook huis nummer 23 Nooit staan. hebben over oh, de dingen die oh, niet ah, goed ah, gaan bij ja. Melvin. Gewoon rennen. Rustig aan, rustig aan joh. Mam, ja. Dan praten we toch even Herman oh, ja. en ik wat langer over Sinterklaas. Straks glijden je nog uit. Want wat luisteraars waarschijnlijk niet weten, is dat ja. jij 1,92 bent. Dus als jij gaat rennen, en met deze verbinding, en met je apparatuur, en je benen... dan kan het maar zo zijn dat jij Sinterklaasavond in bed ligt. Met een verstuikte enkel. Dat ja. zou zo kunnen. Nou, gelukkig heb ik de voordeur gehaald. <laughs> nou, en dan uh, ga aan je aanbellen bij zitten. Mariel aan de overkant. Ja. En, en dat allemaal in niet aangelopen... Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u, bent u Muriel? Ja, Muriel Seim de Wit. Ja. Ja? Goedemorgen. Melvin van NH Radio. Ik heb hier een pakketje van Sinterklaas voor u. Nou, dat vind je heel leuk. En daar zit een gedichtje bij. Ja. En uh, zou u die willen voorlezen? Ja, dat ga ik doen. Ja. Haal hem er maar, maar gauw af. Ik blijf even buiten staan, dan is de verbinding wat beter. Want u bent live op de radio, NH Radio. Nou, oh, wat leuk. Nou, wat, wat lief. Wat? Beste Muriel. Wat nu gebeurt is geen spel. Dit bericht komt van Sint en Piet. Volgens mij verwacht je dit niet. Nee, echt niet. Een microfoon zo voor je neus. Misschien maakt je dat wat nerveus. Maar de jongen van de radio is er niet zomaar. Hij heeft namelijk een mooi gebaar. Jij staat voor heel veel mensen klaar. Zelfs al heb je het soms zwaar. Als vrijwilliger bij een zorgboerderij maakt je veel mensen blij. Van de toppers word je helemaal uitgelaten en over kerst kun je helemaal niet uitpraten. Ook van fietsen word je vrolijk, je fietst vaak een heel lang stuk. Anita vindt jou een sterke vrouw, ah, dus tipte zij de sint heel gauw. Dat jij wel wat verdient, want voor haar ben je een goede vriendin. Open maar snel je pakket, want dit was het laatste couplet. Sint en Piet. Nou. nou ik zou zeggen, maak gauw het pakje nou, open en kijk wat erin zit. Oké. Oh, wat leuk. Ik heb er de rij weg. Ja, dat is goed. Nou, ook weer een prachtig kleur papier. Oh nee. De staf, en, uh, en wat komt eruit? En wat komt eruit? Ja, even kijken. Oh, wat goed: een uh, LED -verlichting bandje. Om om te doen, want dus misschien voor s'avonds uh, op de fiets of weet ik niet. Ja. En een smartphone sportarmband, ook met, uh, want, nou, je, want jij houdt van fietsen, geloof ik, hè? Ik heb een, uh, nou ja, sinds vorig jaar een driewielfiets, een ja. driewieler. Ik heb een spierziekte en fietsen ging niet meer. Ja. En nou op een driewieler ben ik elke dag nog zo blij mee. Dus ik, uh, ik mag graag fietsen, inderdaad, ja. ja. En Anita ja. vond dat je dit cadeau verdiende, dus die heeft de ja. Sinterklaas ingeschakeld. Hartstikke lief, ja. Stukken lief. ja hele leuke ver onverwachte verrassing. Ah, ah, en met dat ja. ja. ding onder de arm kan Echt wel, echt wel, ja. Dus, uh, nee, helemaal leuk. Ik ga er gelijk even Ja. Dat komt dus. helemaal goed. Oh, wat een ja, blijdschap dankjewel. daar. Dankjewel Melvin. <laughs> en Muriel, hartstikke blij met, uh, met de cadeautjes. Ja, enig toch. Jesse Green nu met nice en slow. I feel for good like a good. you Ik heb een on fire. And we'll go, go on and on You we'll see the flames go high Whoa Like a lover should Weer 7 minuten voor 12. Ja, en een, een meester die rapt, dat is best wel bijzonder. Meester Hidde uit Amsterdam. Die geeft les op de middelbare school Lumion. In Amsterdam West is die school. En hij staat dus bekend als een rappende meester. Hoe dat klinkt? Nou, dat is dus uh, zo bijvoorbeeld. Meester Hidde kan het spitten. En nu gaan we naar de les toe. Waardeer dat jullie luisterden. Merci. Thank you. Deze voor mijn jonge meesters en juffen. Voor iedereen. Dus Besef je kansen en dan gaat het wel lukken. Doe je best. Soms ben ik lastig, maar dat is om je te drukken. Het is waar, vallen en hey. opstaan, zweten en puffen. Doe je best. Deze voor mijn jonge meesters en juffen. Voor iedereen. Dus Besef je kansen en dan gaat het wel lukken. Het lukt je echt. Soms ben ik lastig, maar dat is om je te drukken. Het is vallen en opstaan. Ja, zo klinkt hij. Meester Hidde, de rappende meester uit Amsterdam. En hij kan ons misschien wel helpen voor vanavond, voor Pakjesavond. Als je nog geen gedicht hebt, hij weet natuurlijk wel hoe dat moet. Goedemiddag. Een hele goede middag. Heb jij zelf al je gedichten al klaar? Ja, ik heb toevallig uh, wegens uh, omstandigheden al uh, twee dagen geleden Sinterklaas gevierd. Want mijn broer die kon vanavond niet. Ah. Dus ik heb het uh, grote dicht spektakel al mogen meemaken. Dus uh, okay. ik heb uh, alles er al op zitten. Leuk. En uh, wat mag er nou niet ontbreken in een goed Sinterklaas gedicht? Ja, ik, uh, ik zou... Eigenlijk allereerst willen zeggen, maak het juist persoonlijk. Want een algemeen gedicht, dan, dan kunnen de gasten denken... van ja, die had ook voor iemand anders kunnen zijn. Uh, ja. En ik vind, je mag elkaar best een beetje plagen... maar eindig altijd met de positieve noot. Oh, oké. Okay. Ja, dat is natuurlijk wel... dat niet mensen in tranen daar dat cadeau zitten uit te pakken. Dat is het tranen van blijdschap <lacht> zou nog net uh, goed zijn, wat mij betreft. Maar niet de andere kant, nee. nee ja, nee. ja en, en dus er moet een beetje een vrolijke noot in zitten. Het moet persoonlijk zijn. En wat kun je beter niet doen... Ja, ik, uh, ik ben zelf niet zo'n fan van de Sint, zat te denken wat hij zou, uh, jou dit jaar zou willen schenken. Dus probeer het begin sowieso wat anders te doen. En uh, uh, een andere tip is, hè, je viert uh, waarschijnlijk Sinterklaas ook nog met andere mensen die je goed kent. Je mag af en toe best een zinnetje over andere mensen in de zaal doen. Uh, dat houdt het alleen maar spannend en afwisselend, denk ja, ik. Ja. ja, dus iets als uh, je moeder is een loeder, maar uh, bij wijze van spreken dan. Maar dan aardig iets. Precies, precies. Ja, ja. Want anders krijg ze allemaal ruzie natuurlijk. Je moeder is nou, kijk, dus, geen loeder. Kijk, nee, nee, nee. Ik, uh, ik ben natuurlijk rapper. Dus dat is natuurlijk sowieso wat agressiever. En, en die teksten willen juist prikkelen. Maar bij Sinterklaas moeten we het, moeten we het toch wel netjes houden, denk ik. Ja, Zeker. uiteraard. En hoe stop je er nog een beetje humor in? Dat, dat vind ik altijd wel fijn. Als zo'n Sinterklaasgedicht ook nog een beetje om te lachen is. Ja, zeker. Nou ja, je kan natuurlijk met taal... Uh, kijk, wat het lastig is qua humor, is je leest er niet zelf voor. Hè? Dus je kan niet zelf klemtonen en nadruk leggen. Wat je kan doen, is dat je uh, een, een heel standaard rijmwoord pakt... waarbij men denkt dat de tweede zin sowieso hè, op een bepaalde manier gaat rijmen... maar dat je dan toch een ander woord gebruikt, als je ja. begrijpt wat ik bedoel. Ja, dus bewijzen Want, van uh, de zin zat te denken... en dan verwacht je wat hij jou is zou schenken... maar dan doe je iets heel anders... Precies, ja. Ja, exact. Dat is eigenlijk precies wat ik bedoel. Oké. Okay. Goed, dat is een, uh, een leuke tip. Hey, tot slot, ik, ik schrijf altijd een gedicht voor mijn buurvrouw. Nou heet die Anja. Ja. Anja. Ja. Wat ruimt er nou op Anja? Ja, dat is een lastige, dat is een voornaam. Uh, ik heb toevallig een tante die Anja heet, dus ah. ik, ik ken dit probleem. <laughs> dus ik heb er ook zelf al, uh, al ervaring mee. Wat je zou kunnen doen, en dat is ook een van mijn tips, je hoeft je niet aan één taal te binden. Dus je hoeft je niet tot het Nederlands uh, te beperken. Nou, ja, ik heb meteen twee tips, eentje uit het Spaans, dat is naranja, dat betekent oh, oranje, oranje. oranje. En oranje is dan weer een moeilijk rijmwoord uh, in, in het Nederlands. Dan heb je meteen twee, twee vliegen in één klap. Ja. En mijn andere tip is, uh, als je het meer in de straattaalhoek uh, wil zoeken... Dan kan je panja gebruiken en dat betekent beschonken. Dus het is afhankelijk van de persoon of je dat kan gebruiken. Oké, okay, dank voor de tip. Heel erg leuk. De rappende meester Hidde had ik aan de lijn. Dankjewel Hidde en uh, bedankt voor de, voor de tips. En ook al ga je geen pakjes avond meer vieren, vanavond toch uh, veel plezier. Ja, heel graag gedaan en verder iedereen en jullie ook. Uh, veel plezier met Sinterklaas vanavond. Dankjewel. Dag Hidden. Oké, okay, doei doei. Yeah. Ja, Carrie, hoorde je en Emotions en NH Radio. De peiling. Want uh, ja, de peiling wil graag van je weten of je pepernoten zal gaan eten, wordt Sinterklaas dit jaar bij jou gevierd, of heb jij de kerstbomen al versierd? Ja, Bernd. En nou zou ik dus graag zeggen, Bernd. Uh... Ja. Uh, ja, sternt, op achternaam. Vernt? De boer ruimt dan weer een heleboel. Ja, maar... oké. Okay. Stoer ruimt er. Ja, he? bijvoorbeeld. Ja, ook. Ja, ook. Goed, maar uh, wat zegt Noord-Holland over uh, de vraag bij de peiling vandaag? Wordt het uh, uitgebreid gevierd, het Sinterfeest? Of is ja, het toch al kerststemming? Bij veel mensen, bij veel mensen gaat de meid erop vanavond. Hoor. Marcia van der Hoek die schrijft een haar reactie bij de peiling op Facebook. Wij vieren volop Sinterklaas. Uh, ik maak ieder jaar een spel Met allerlei grappige en maffe opdrachten. En een paar cadeautjes. Dat is super gezellig met mijn jongens. Uh, Patricia Hollenberg, wij vieren Sinterklaas met kinderen, zussen, broer en kleinkinderen. Onze vader slaat dit jaar voor het eerst over. Hij is inmiddels 98 en gaat vroeg naar bed. Ja, maar mag. Sinterklaas is hem niet vergeten. Zijn cadeautjes worden eerder op de dag gebracht. Ah, de surfers, hè? Ja. En uh, Paula Beumer reageert op rijm. Voor ons geen Sint en ook geen Piet. Want kinderen, die hebben wij niet. Wij vieren Kerst en alles is verlicht. Maar een boom, die is bij ons gelukkig niet verplicht. Ja, ja. Zijn er eigenlijk cijfers over of mensen meer kerst of juist Sinterklaas vieren? Ja, ik heb daar heel veel onderzoeken over opgezocht vanochtend. En die spreken elkaar nogal tegen. Waar de een stellig beweert dat de cadeautjes in Nederland tegenwoordig vooral onder de kerstboom liggen. Zegt de ander juist dat de Sint de laatste jaren weer aan een opmars bezig is. Nou ja, daarom zijn we het zelf vandaag maar eens gaan onderzoeken. Verslaggever Peggy van der Velde ging de straat op met de vraag: Viert u Sinterklaas? Jazeker, we vieren met het gezin en uh, mijn schoonfamilie. Ja, ik ga Sinterklaas vieren met de kleinkindjes. Tuurlijk. En met wie? Met het hele gezin. En uh, nog een vriendin van mij met haar kinderen komen in haar man, dus uh, tot het eind van het feestje. Oh, wat gezellig. En, en wat uh, maakt Sinterklaas dan? Gedichtjes, cadeautjes, surprises. Ik heb uh, bedacht dat Sinterklaas dit jaar maar aan de kinderen zelf moest vragen wat ze het allerleukst vonden: Verlanglijstje. Verlanglijstjes. En uh, dat heb ik ver van tevoren aan Sinterklaas gevraagd. En uh, dat is allemaal gelukt. Dus kindjes hartstikke blij. Nee, Sinterklaas heeft een heel verhaal als hij dan van binnen komt. Over alle kindjes weet hij wat leuks te vertellen. En uiteindelijk uh, neemt hij dan en ook als het is cadeautjes mee. Oh, hij komt ook echt langs bij jullie. Hij komt ook echt langs bij ons, ja. En is iedereen lief geweest? Kinderen zijn altijd lief. <lacht> Heel lief geweest. Ja, oma iets minder, hoor. <lacht> nee, hoor, oma is altijd lief. <lacht> dat waren de reacties op straat, Bernd. Ik kan me nog wel herinneren van vroeger dat, uh, dat Sinterklaas een keer echt bij ons langs kwam thuis. Met uh, Pieter en al. Dat vonden wij als kinderen toch best een beetje eng, eigenlijk. Ja, dat is een imposante verschijning opeens in Echt, hè? Hij paste he? niet ja. door de deur, dus moest hij even zo bukken. Mijner in die stad? Ja, ja, dat. Ik vond het uh, best wel spannend eigenlijk. <lacht> maar goed, um, hoe uh, wordt er online gereageerd op de meerkeuzevraag van de peiling op onze website nhradio.nl ja, dat gaat aardig gelijk op. Uh, dik anderhalfduizend stemmen inmiddels geteld. 52 van al die stemmers viert inderdaad Sinterklaas. 48 doet dat niet. Ali uit Bergen schrijft er nog een leuke reactie bij. Natuurlijk vieren we Sinterklaas met zelfs cadeautjes voor onze honden. De wereld verzuurt en ik weiger daaraan mee te doen. Ik hou van Sinterklaas, ik hou ook van verjaardagen, van moeder- en van vaderdag, van Valentijnsdag en al die andere dagen. Zo, en nu snel weer cadeautjes inpakken en rijmpjes maken. En, oh trouwens, ik wil van Sinterklaas cadeau... Een echte Fiat Cabrio, want ik ben super lief geweest. <gif> een Fiat Cabrio, nou dat moet de regelen zijn, Bernd. Of heb je die niet in de aanbieding bij de peiling? Nee, nee maar mensen kunnen straks tussen zes en zeven... wel een chocoladeletter bij ons krijgen. In de wijde omgeving van onze studio... is geen chocoladeletter P van peiling meer te koop. Want ik heb ze allemaal gekocht. Wit, puur, melk en hazelnoot. Om uit te delen aan onze luisteraars. Die moeten daar wel wat voor doen, trouwens. Want de peiling ja, is er vanavond om zes uur dus. Hè, tijdens pakjesavond. Nou, dan gaan we dus met z'n allen Sinterklaas vieren wij hier in de studio... en de luisteraars thuis in de auto of waar dan ook. Wat we van je vragen, maak een klein gedichtje over NH Radio... over onze programma's of misschien over weerman Jan Visser... die man maakt nooit een misser, <laughs> mag gaan over het dankjewel-diner... als het Eetje maar iets met mee. NH Radio te maken heeft. Nou, Onder die inzenders verloten we dus die chocoladeletters... en het allermooiste gedicht, daar hebben we zelfs een DAB Plus Radio voor. Oh, wauw, een echt Sinterklaas-kodo. En hoe kunnen mensen... Gedichten insturen? Ja, kan op allerlei manieren. Hè. Je mag mailen naar de peiling.nhradio.nl. Je kan reageren via Facebook of even bellen of WhatsApp met jouw gedicht 088 850 51 52. Dan gaan we ook een aantal van die gedichten voorlezen straks tussen 6 en 7 hier op de radio. Dit is. NH Radio. hoorde je, you win again. Onderweg in Noord-Holland. Ja, ook op deze Sinterklaasdag zijn er weer allemaal mensen onderweg. Sinterklaas natuurlijk, en de Pieten, en uh, noem maar op. En allemaal hulp Sinterklaases, schat ik ook zo in. Ik ben benieuwd wie Isabella Prins vandaag gesproken heeft... in haar uh, zoektocht naar bijzondere verhalen van mensen die onderweg zijn. Ze was op station van Horen. Mijn naam is Stijn Dijkstra en ik kom uit een Kuizen en ik ga nu naar mijn schoonouders in, in Heergelwaard. En wat zit er in die vuilniszak? In deze vuilniszak heb ik een, een surprise zitten. Ja, we hebben De laatste dagen heb ik er hard aan gewerkt om, uh, om mijn schoonvader behoorlijk voor schut te zetten. Een <lacht> beetje. Zo kunnen we het eigenlijk wel zien. Ja. Wat is het? Want ik kan het niet zien. Ja, het is een, eigenlijk een, een stoplicht. En hij uh, had ook uh, ooit een verhaal dat hij, uh, dat hij uh, door rood gereden was. En uh, ik wil hem daar even op terugpakken dat hij, uh, dat hij er even goed op moet letten. Er zit ook bij, er zit nog uh, een zak. De zak van Sinterklaas uiteraard. Dus uh, ja, of hij naar Spanje moet, daar zal hij nog maar achter moeten komen. Maar uh, ik ga hem behoorlijk te grazen nemen in het uh, gedichtje in ieder geval. Dus, uh... Ben je dan nog wel de favoriete schoonzoon? Dat is wel te hopen. Maar mag kan... je nog wel met zijn dochter trouwen? Nou, hij kan er wel om lachen denk ik hoor. Dus uh, ik zal zelf ook te graas worden genomen. Dus ik hoop niet dat hij mij heeft, maar we, we gaan nog zien wie mij heeft getrokken. Ja, is Sinterklaas echt een periode om even uit te pakken? Nou, dat mag wel. Ik denk dat dat er wel leuk is. Uh, mijn vader deed dat ook altijd, om in het gedicht gewoon uh, iedereen een beetje terug te pakken op de dingen die dat jaar gebeurd zijn. En waarom heeft je schoonvader dat stoplicht gemist? Ah, nou, hij had hem niet gemist. Hij was er uh, door rood heen gereden met zijn fiets. En uh, nou, toen uiteindelijk uh, de politie uh, die zag hem door rood rijden... ...en hij was uiteindelijk een steeg gedoken. Oh. Hij is, niet zo, uh, hij is niet, zo, niet zo lief geweest in ieder geval, maar uh, uh, dat maakt het verhaal wel, uh, wel leuk in ieder geval. Dus, uh, ja. Wil je het cadeau nog even stilhouden? Want misschien luistert hij. Ja, het cadeau hou ik nog even stil, zeker. Ja. Dan zal, zal hij vanavond achter komen, denk ik. Ja. Heb jij enig idee waar jij op gepakt wordt dit jaar? Oeh, ik zou het eigenlijk niet weten. Uh, nou... Ben je heel braaf geweest? Nou, ik hoop het eigenlijk wel. Maar als ik, als ik zo denk, ik ben behoorlijk uh, AZ-supporter, dus dan, uh, dan denk ik haast dat ze iets met het, met het dak zullen gaan doen of iets dergelijks. Oh. <laughs> dus, uh, <laughs> ja. Gaat lekker met AZ, hè? Ja, nu gaat het hartstikke goed. Dus... Uh... We zijn hartstikke blij. We staan er goed voor. Ja, voor jou kan het jaar al niet meer stuk. Nu nog niet in ieder geval. Nee, nee, zeker niet. Zeker niet. We gaan zien wat dat gedicht vanavond gaat doen tegen mij. Ja. Heel plezier hier vanavond. Helemaal ja, goed, dank u wel.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 trouwens over ratten. Misschien heb je gisteren niet geluisterd, maar uh, het rattenprobleem neemt toe in Nederland en dan vooral in de grote steden. Toen dacht ik, uh, nou veel mensen zijn wel eens een rat tegengekomen en dat is echt niet meer alleen op vakantie in, uh, in Thailand, in een donkere steeg, maar dat gebeurt gewoon ook thuis. Dan lopen ze over je aanrecht of door je gang. Ik ben benieuwd of je wel eens een rat bent tegengekomen. Theo Vink belde. Dag Theo. Dag Aard, goedemiddag. Nou, laat ons gruwelen. Nou, en, en dat is een verhaal dat is al in 1967 gebeurd. Mijn uh, broertje was net, mijn jongste broertje was net een paar weken oud. En uh, wij woonden in een heel oud huis in het centrum van Zendam. En mijn moeder die opende op een ochtend, opende ze de kast om uh, het ontbijt klaar te maken op de tafel. En op een gegeven moment, vol verbazing, ze schrok zich het leplazeres, kwam daar een gigantische rat kwam er uit, die, uit die voorraadkast vandaan. <lacht> en... Ik kan me nog herinneren dat mijn jongste broertje lag toen nog in de box. En hij dook onder die box. Nou, mijn moeder die natuurlijk helemaal in alle staten. Want uh, je weet nooit wat zo'n rood aard spookt. En vooral met zo'n klein kind natuurlijk in, uh, in de box. Ja. Dus, nou, dat heeft toch aardig wat, uh, ja. wat, wat, wat uh, schreeuwpartijen opgeleverd. Want die rat was ongeveer even groot als je broertje. Nou, dat kan je haast wel stellen, <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Dus, <laughs> Nou, dat heeft dus diepe indruk gemaakt als dat ja. in 1967 was. Ja, en dat is nu al dus 52 jaar geleden, dus kan je ja. nagaan. Ja, daarna nog wel eens een rat tegengekomen of was dit het? Nou, af en toe, maar dan meer in de buitenlucht, zal ik maar zeggen. Dus, ja. uh, maar als een rat uit het keukenkastje springt, dat is toch een nachtmerrie. Ja, dat kan je echt wel stellen. Ja, Oké. Okay. Nou, kijken of we nog meer kunnen gruwelen. Dankjewel, Theo. Graag gedaan. Dag dag. 088-58-51-52. Nel Voulon uit Oudkarspel. Harry Nel. Uh, Art, Nou, mijn verhaal is niet zo lang geleden. Ik heb twee katten. En die ene neemt altijd zijn prooi mee naar huis. Gezellig. Het maakt niet uit of het een kraai of een, of een muis of een ander beest is. Ja, dus die kat die wandelt trots met de prooi naar binnen. Ja. En op een avond, het was een uur of half twaalf, denk ik... komt die kat in een ene voor het raam. En ik denk, oh nou, ik laat je even binnen. Maar hij loopt naar binnen. En wat had hij... Hij had een rat in zijn bek. Godverdamme. Maar ik had die rat natuurlijk binnen. En die rat, die leefde nog. Oh, ook dat nog. Maar ik heb mijn slaapkamer beneden. Ja. En die, die kat laat die rat los. En die rat, die schiet mijn slaapkamer in. En waar heb je toen geslapen die nacht? Nou, ik denk, maar, er kan gebeuren wat er gebeurt. Maar ik ga niet naar bed. <laughs> Dat snap ik. Nou, dus ik heb de andere kamerdeuren dicht gedaan. En uh, ik heb de dragenbol de, de gepakt... <laughs> En ik heb die rat naar buiten gejaagd. Oh, nou, heel goed, heel goed. En toen durfde je wel weer naar bed? Ja, toen we wel. Jeetje, Mina. Ja, je moet je kat afleren om die prooien mee naar binnen te nemen. Ja, dat zal ik in het vervolg doen. Ja, maar die zijn stront eigenwijze, die katten. Ja. ja. Mooi verhaal, Nel, dank je wel. Geen dank. En slaap rustig vannacht. Ja. <laughs> Dag. Doei. Gebeld heeft Margreet Bakker, Amsterdam Noord. Haar, Margreet. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, vertel je verhaal uit man, een oh. drama, maar dus is ook heel lang geleden. Ja. 1960. Ik heb de watersnood meegemaakt. Uh, ik was een jaar of acht, negen. Mijn ouders hadden een, een grote supermarkt. En nou ja, die was natuurlijk helemaal ondergelopen. Wij woonden daar boven allemaal. En nou ja, dat alles achter de rug was... Uh, nou ja, je, je, je begrijpt wel, dat was het toen één grote puinhoop... die hele zaak natuurlijk. Yeah. Maar wat was het geval... Mijn broer was totaal niet bang. En die had een blikje. Ja, ik weet niet hoe die daar kwam hoor. Wij hingen allemaal uit het raam, ja? ja. Nou, de ene rat naar de andere rat vroeg naar buiten. Ja. Daar hebben ze allemaal uh, geraakt. Echt waar? Ja, echt waar, ja. Dat was een soort van kermis voor je broer. Oh man, dat was... Maar ja, dat kan natuurlijk door die watersnoot ook, hè? Ja, maar dat was uh, toen uh, die dijk daar brak. En Tijdloop ja, Oost-Saandam ja, ja, ja, in 1960 in Tijdloop ja, Oost-Saandam. Allemachtig, dus. ja, dat was wat, hè? Och man, ik, ik, ik zie het zo naar me allemaal. Maar durft hij dan als wel naar buiten? We, dat, dat, dat, dat blijft je altijd bij, hè? Ja, maar durft hij dan wel naar buiten als al die ratten daar uh, rondzwommen? Uh, nee, ja, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Nou, het kwam gewoon door die winkel. Kijk, ja. Die winkel die moest toen helemaal alles schoongemaakt. Alles moest weggehaald worden. Nou ja, dus die ratten die, die, die, die, die konden geen kant op. Dus die vlogen naar buiten en wij hingen allemaal, Wij waren al thuis, wij hingen allemaal uit het raam... en wij zagen natuurlijk de ene rat naar de andere. Maar mijn broer, die was helemaal niet <laughs> bang. Nou, die is echt die al wat er, te pakken gekregen. Die had de tijd van zijn leven. Dankjewel, uh, Margreet, voor je, voor je verhaal. En ik ga snel naar Jos van der Bijl. Dag, Jos. Hé, hey jongens. Hallo, hallo, hallo, hallo. Hallo, vertel jouw verhaal. Nou, ik ga je vertellen wat je nog niet gehoord hebt. Mooi. <laughs> Ratten. <laughs> Nou, ik, ik woon in een benedenhuis. En met een tuin. En op uh, een gegeven moment, ik hoorde, s'nachts werd ik wakker van het gerendeloop en uh, en weer in de keuken. Nou heb ik een keuken en daar is de onderkant was altijd open. En vanaf de tuin uh, konden die ratten, die konden gewoon naar binnen komen. Ja. En feest vieren in de keuken met z'n allen. En ik werd s'nachts wakker door een hoop geren En uh, ik denk, oh mijn god, heb ik dat in mijn uppie. En uh, toen heb ik de huisbaas gebeld. En toen kreeg ik het adres van Rataplan. Rataplan, dat klinkt als een goede naam voor een bestrijdingsclub. Ja. En dat is de beste die er ooit bestaat. Oh. Echt. Die gasten kwamen met z'n tweeën. Ja. Ik zei, nou jongens, ik, ik uh, word helemaal gek. Ik ben helemaal bang in mijn uppie. Ja. En... Uh, toen hebben ze eerst de onderkant hebben ze, uh, dichtgemaakt van de keuken. Ja. En vanuit de tuin, hij zegt, ja, daar is een gat. En dat, is, dat werkt als uh, ja, voor het water en weet ik het allemaal. Ja. Hij zegt, maar nu kunnen ze erin, maar ze kunnen, de, kunnen geen kwaad meer als ze bij je binnenkomen. Want dat is afgezet. Ah. Dat hebben ze helemaal dichtgemaakt. Lang verhaal kort. Ze hebben, Kreeg je ze te pakken? In de, ja, in de keuken hebben ze ook een luik... In de kamer hebben ze een luik opengemaakt en daar hebben ze gespoten... en dingen gestrooid op de, op de vloer, op die zandvloer. Ja. En, de, en de kamer de vloer weer dichtgemaakt. Ik heb nooit geen last meer gehad ah, van wat, ratten. Wat goed. Weet je trouwens hoe de hond van Luc heette? Van Luculuc nee. Rataplan. Oh, oh, weet nee. je dat? Weet je hoe het zit? Nou, zeg. Leuk dat je nou, belde, sir. Josje. Ik zal aan alle mensen vertellen... jongens, bel Rattenplan, want je bent er gelijk vanaf. En je hebt er geen nou, aandeel in, hè? Dankjewel, hè? Ja. Toppie, toppie. <laughs> toppie, toppie. Dag. Ja, mooie verhalen. Elke dag in uh, Zeg het maar bij Spits Tijd. Steve Winwood nu. While you see a chance. De hoofdpunten van het nieuws bij NH Radio. Er is nieuws op NH Radio. Burgemeester Halsema van Amsterdam wil niet dat Daniel Butter... uit Amsterdam-Noord wordt uitgezet naar de Dominicaanse Republiek. De jongen heeft geen paspoort en moet daarom van de IND... terug naar zijn geboorteland. Burgemeester Halsema heeft nu contact gezocht... met staatssecretaris Broekers-Knol... en de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Ze hoopt dat de jongen in het land kan blijven. Een bouwvakker is vanmiddag zwaar gewond geraakt... na een flinke val op een bouwplaats in Muiden. De bouwvakker viel door nog onbekende reden... door een trapgat van een huis dat gebouwd wordt. Het ongeluk gebeurde op de bouwplaats van nieuwbouwcomplex De Krijgsman. Dat was op het terrein van de voormalige kruidfabriek. Hoe de bouwvakker er aan toe is, is niet bekend. In Amsterdam protesteerden vanochtend studenten... voor de deur van het huis van burgemeester Halsema. Ze zijn boos over de nieuwe woonregels. Vanaf volgend jaar moet elk bewoner een huurcontract hebben... en geldt per wijk een kwotum voor het aantal gedeelde woningen. De studenten zijn bang dat veel huisbazen de nieuwe regels niet zien zitten... en daarom de studenten op straat zetten. Hey, ik woon zelf op de oudezijdse Achterburgwal. Het is vol met toeristen overal eh, rond de dam. Het is niet te doen. Maar om dan... Eh de studenten daarvan de dupe te laten zijn... dat is denk ik een beetje het te tegenovergestelde wereld. Nou, veel studenten zijn bang dat hun huis gesloten wordt... omdat er in bepaalde buurten in het centrum... heel veel bed and breakfast zijn. Met nog twee wedstrijden te gaan... staat FC Volendam bovenaan... in het tweede periode-klassement in de Eerste Divisie. Morgenavond gaan ze op bezoek bij Eindhoven. Een ploeg die 17 van de 21 behaalde punten... in eigen huis pakte. En dus wordt het geen makkie voor Volendam... zegt trainer Wim Jonk. Thuis is het gewoon een hele lastige ploeg die, die met veel energie speelt thuis. Dus ja, daar, daar, daardoor hebben ze ook heel veel punten gehaald thuis. Ja, maar je weet van in deze competitie kan je, kan je rekenen, maar dan moet je weer rekenen. Dus je moet gewoon goed kijken naar je eigen spel weer. En, en of je nou tegen, tegen, tegen Kambu speelt de bovenste of je speelt tegen de onderste. Ja, dat zijn altijd... Elk team is gewoon lastig. En ook Eindhovenmorgen is voor ons gewoon een lastig klant. Ja, want je weet uh, Herman, uh, Eindhoven uit. Altijd lastig. Altijd lastig, hè? Ja, zo is het. Eindhoven-Volendam, morgenavond om acht uur. Meer nieuws op de app en de site. En dan het weer. Het blijft de hele dag grijs. Temperatuur zo'n zeven uh, graden. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond neemt de wind uh, in kracht verder toe. Dus uh, de Sint moet zijn mijter goed vasthouden op het dak. Morgen en in het weekend bewolkt en regenachtig. Het is feest bij de goedkoopste supermarkt van Nederland. Met heel veel aanbiedingen. Zoals Beter Leven Slavinke. Twee pakken van 400 gram voor 4 euro. Ovenverse roomboterappeltaart voor 8 personen per stuk van 600 gram voor maar 1,99. En bekroonde Hollandse Jona Goldappels per zak van 1,5 kilo voor maar 99 cent. Lidl. De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Lidl bij ja, een heftig verhaal uit de oorlog. De ochtend na Sinterklaasavond, 1944... dan wordt Haarlemmers bruut gewekt... door de grootste razzia uit de Nederlandse geschiedenis. In het boek Verraad met Sinterklaas... een onmogelijke vriendschap in de hongerwinter... vertelt de Haarlemse schrijver en dichter Bies van Ede... het verhaal van drie jongens die die razzia meemaakten... en daardoor voor altijd met elkaar verbonden zijn. De deur werd ingetrapt... Geen klopje, geen roep of bevel, alleen een dof gekraak, de klap van de deur tegen de gangmuur en een koude golf die twee mannen naar binnen leek te blazen. Het waren Nederlandse agenten, landwachten. Uniformjassen, laarzen en een geweer onder de arm. Het is een ware nachtmerrie voor veel Haarlemse gezinnen in de Tweede Wereldoorlog. Juist als ze in de laatste winter met Sinterklaas nog wat gezelligheid bij elkaar zoeken, houdt de Duitse bezette de volgende ochtend vroeg een Rassia. De Duitsers hadden bedacht dat, hoewel uh, het ijzig koud was, er nauwelijks meer te eten was en er van cadeautjes al helemaal geen sprake was, dat alle ondergedoken jongens en uh, jonge vaders waarschijnlijk toch naar huis zouden komen om Sinterklaas te vieren. Dus was de gedachte: er is een, een avondklok, ze moeten tot uh, vijf uur 's ochtends moet iedereen binnen blijven. Dus als we om een uur of vijf uh, een razzia houden, dan vinden we waarschijnlijk in de huizen alle vaders en uh, diensplichtige zoons. De schrijver laat in de roman de drie jongens die wanhopige toestand zien vanuit hun eigen perspectief. Het zijn drie jongetjes uit een volkomen ander milieu. Eén komt uit een communistisch milieu, het andere uit nou, tegen NSB aanleunend en een, uh, een jongetje uit, uh, uit een jehova gezien. Terwijl Doris met zijn NSB-oom op het stationsplein... de bijeengedreven mannen aanschouwt... zien Ad en Bram boos en verdrietig hoe hun broers afgevoerd worden. blaften, Er werd mensen pijn gedaan. Je kon de kreten horen en af en toe gelach, dat zeker niet van de opgepakte Haarlemmers kwam. De 1300 mannen uit Haarlem... die na de sinterklaas op transport werden gezet worden nog altijd herdacht door een plakket op het station. Sommige van hen kwamen niet meer thuis. Een half jaar later vervaagde nachtmerrie... als de Galliërs ook eindelijk Haarlem bereiken. Er stond een enorme mensenmenigte op het Houtplein. Een duizendkoppig feestbeest dat zong, danste, rende... praatte met iedereen, iedereen omhelste, iedereen zoemde. De ramen van alle bovenverdiepingen waren opengeschoven. En overal wapperden vlaggen. Van alle kanten kwamen de Haarlemmers toegestroomd. Ze zwaaiden met Nederlandse vlaggen of oranje sjerpen. Ze hadden ratels en fluitjes en droegen oranje kleren. my mind, I on you I got my mind, I on you I got my mind, set on you I got my George Harrison en got my mind set on you. Straks zoek ik een nieuwsplaat over uh, paarden. Uh, je probeerde misschien te bellen voor uh, de nieuwsplaat over paarden. En je kwam er niet door. Dat klopt, we hadden de boel even niet aanstaan. Nu wel hoor. 08 51 52. Kom maar door met die, uh, met die paardenhits. Dankjewel. Dankjewel je DA. Dankjewel, Dene. Ja, ik heb eerst een vraag. Um, want wij hebben voor dat prachtige dankjewel diner van uh, NA Radio... waar we echt een schitterende avond van maken met artiesten en heerlijk eten... Uh, borden nodig. Want ja, we kunnen wel al dat zalige eten maken... maar we moeten er vanaf uh, eten. Dus wij zoeken grote borden. En als je nou borden hebt, um, biedt die dan eventjes aan bij ons. En een beetje in grote, grote partijen. Dus als je nou een restaurant hebt of een, uh, een gaarkeuken. Dan kunnen wij dat heel goed gebruiken. Laat even van je horen dan. 088-850-5152. Of stuur een mailtje naar uh, dankjeweldiner.nhradio.nl. Dan kunnen we de boel een beetje uitserveren. Voor uh, nou, de mensen die dat verdienen. Ali de Boer. Hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Hoe is het met ja, u? Ja, oh, goed. Oh, goed, hoor. Ja, u klinkt opgewonden. Ja. Wat zegt u? U klinkt opgewonden. Nou, ja, ik ben, ben, ben een, beetje, een beetje spannend, is het, hè? Ja, dat, uh, dat snap ik. Um, Sylvia de Boer. Ja? Ja. Uh, ja. Ali is uh, jouw moeder. Dat klopt. En waarom uh, heb ik Ali aan de lijn, die een opperste verwachting is? Nou, omdat ik mijn moeder heb opgegeven voor dankjewel, nee. Ja, dat is leuk. Ja. En waarom uh, moet ze komen? Nou ja, ik vind mijn moeder een heel bijzondere moeder. Uh, mijn moeder is 81 jaar en ze staat echt al jaren klaar voor mijn zus en mij. En we hoeven haar maar te bellen. En, en ze is er... Wat doet ze allemaal voor je zus en jou? Nou, ze past op de kinderen... Uh, mijn kinderen zijn al wat groter, dus eigenlijk uh, bij mij is er wat minder. Maar mijn zus hoeft maar te kijken. En uh, ze start het autootje en ze vliegt er naartoe. Dus uh, uh, je bent uh, razend fit, uh, Ali. Ja, ja, zeker weten. Ja, ja, ja. We komen toch sport hoor. Wat doe je dan allemaal, Ali? Nou, ik doe het uh, Pilatus en Zumba. Pilatus en Zumba, lekker uh, dansen. Ja, heerlijk. Allemaal magisch. Op je 81ste. Ik kan mijn losmaken. <laughs> en hoe zou je het vinden, Ali, om naar ons uh, dankjewel-diner te komen? Nou, ik zou het echt vinden. Ja? ja. Want, of, ja. want als, er, als er borden komen, dan kom ik uh, je bedienen. Oh, dat is heerlijk. Dat is heerlijk. Ja. <laughs> nou, dan komt het allemaal goed. Um, 17 december, dan is het. De details, uh, die hoor je nog. En hoe vind je het dat jouw dochter je heeft genomineerd? Dat ja, vind ik heel lief van me. Ja. Tenminste, een teken dat ze aan me denkt. Nou, dat, uh, dat denk ik wel. Kijk, je moet ja. zorgen dat je nodig blijft, hè? Ja, als ik, als ik, als ik die taal, maar ik zelf. Je moet relevant blijven, Ali. Ja, dat nou, ben, ben ik ook van plan, hoor. Oké. Okay. Nou, ja. blijf, uh, blijf nog eventjes aan de lijn en dan komt, uh, komt het allemaal goed. Uh, Sylvia, heel lief dat je je moeder hebt opgegeven. En Ali, uh, ik, ik hoop je te zien. Ja, ik Goed. ook. Dag, dag. Ja, Dankjewel. Dankjewel, Dina. Dankjewel. Dankjewel, Dine. Radio.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 Zeg het nog één keer. Het is 5 december. En dan is de vraag natuurlijk in de peiling. Vier jij nog Sinterklaas? Jazeker. We vieren met het gezin en uh, mijn schoonvieren. Ja, ik ga Sinterklaas vieren met de kleinkindjes. Tuurlijk. Ja, leuk. Pak trouwens even pen en papier. Want Bernd komt met een gedichtenwedstrijd hier. En dan kan je prijzen winnen. Dus ga maar vast beginnen. Ja, ja, ja, ja. Sint is bij ons vanavond wat later. Ja, oh ja druk vielen en veel te doen nog. Ja. Zeg maar. Dus, maar dan moeten nu nog even snel dingen gekocht worden. Sintstress? Sintstress, ja. Oh. Maar de winkel staat goed tot zes uur open, toch? Of niet? Volgens mij wel. Ik, ik, Ietsje later nog, volgens mij. Ik hoop het. Ja, ik hoop het ook. Anders dan is de Sint is te laat, zeg maar. <laughs> Oh god, ja, Arme, ja, Sint. Arme Sint. Ik vind het namelijk fijn om. Uh, uh, als ik iets. Uh, als er, uh, ja, hoe ga ik dit. Uh, als er wat gekocht wordt, ja. dat het dan fysiek. Ah. Uh, dat ik het kan zien, ja. wat ik koop. Want dat ik je ik... niet hoeft te wijzen naar het uh, bestelscherm nee, van Bol. Nee, nee, precies. <lacht> nou, ja zoiets. Daar wordt natuurlijk wel knijten veel gekocht door de Sint, ja, Zeker, zeker. Maar ik heb toch nog altijd het gevoel dat ik het, uh, dat ik het nog even wil aanraken van tevoren. Tuurlijk. Voordat ik het, uh, als de jongens jarig zijn, uh, aan ze geef. Dus ik dacht bij mezelf, is het niet leuk om nog gewoon eens naar een ouderwetse, want die Intertoys bestaat ook niet meer, om naar een ouderwetse speelgoedwinkel te gaan. Ja. Nou, ik ben vandaag naar... Nou een weer... offline winkel. Ja, <lacht> Ja, nou, ik ben vandaag naar Permarent gegaan, naar Barend Kruijf. Uh, hij was ooit in Intertoys, ging failliet. En toen is hij op zichzelf weer doorgegaan. Hoofd heeft hij boven water kunnen houden. Maar uh, ja, dan krijg je toch weer dat gevoel, hè. Zeg, is het impactteam er klaar voor? Impactteam klaar? Oh, allemaal klaar? We allemaal uh, impactteam klaar? voor? Impact ja, wat zijn, zijn we er allemaal klaar nou, voor? we zijn er klaar voor ja, hoor. Ja, we nou, kunnen, nou, De Sint kan binnenkomen. Zeg, ja, is, jawel, zeker. Ja. De eerste mensen stromen ook al binnen. weet je wat nou? Het, het eerste wat me opvalt, zeg ja. maar, ik kijk altijd gelijk naar die gezelschapsspellen. Ja, dat is, uh, dat is ook leuk. Ja, dat ja. is echt iets voor het najaar, voor de, voor de koude ja. winteravonden. En die Sint, die koopt die veel? Ja absoluut. Ja. ja, absoluut. Ik hoorde iets van Bob Bilnaat. Bob Bilnaat. Ja, dat schijnt ja. helemaal populair te zijn. Ja, Bob, Bob Bilnaat is wel een populair spelletje. Heb jij die ook? Ja. Momenteel is hij even op. Oh ja, zie je wel. Ja. Door de populariteit is dus de laatste dag. Ja, natuurlijk. dan moet je iets in zeggen en dan laat hij zijn broek zakken. Klopt. En, ja, het, is, het kan nu uh, zo ilarisch. gek mogelijk natuurlijk. Ja, het is hilarisch. Ja. Ja. Ik sta hier in de winkel uh, sinds uh, 1980. Dus dat is uh, ja. 40 jaar. En ben opgegroeid boven de speelgoedwinkel. En dus ik uh, af en toe dan ging ik stiekem natuurlijk even naar beneden en dan uh, mocht ik vanavond ja? nog wat uit. Toch uh, uh, je alles dus... open natuurlijk. Nou, ja, ja, oh, ja. nou, Nou, nou, nou, nou, nou, nou. Nee, nee, nee. ik wist wel precies wat ik leuk vond. Ja, en, ja. dat was. Uh, nou, ik speelde veel met fysietechniek. Dat heb je nu nog wel. Wordt veel in Duitsland nog verkocht. Maar. Uh, ja dat, uh, de, de, ja, dat is eigenlijk een beetje te duur voor de Nederlandse markt. Dus, ja? oh, ik, ik weet niet of dat terugkomt. Okay. Wat koopt de Sint nou, zeg maar nu? Want hij koopt natuurlijk alles bij jou in, hè? Nou, wat veel voor de meisjes bijvoorbeeld, is LOL nog steeds heel populair. Dat Sorry, daar. LOL. LOL. Zal ik laten zien. Ja, ik heb natuurlijk twee jongens, dus ja, ik heb geen idee uh, LOL. Wat is het lol. eigenlijk? Het staat eigenlijk LOL. Ja, wat is het? Nou, bij een LOL uh, heb je bijvoorbeeld hier een LOL-bal. Oh, dus een beetje dat manga-achtige, dat uh, poppetjes ja, ja, een beetje... Grote ogen. De, Precies. Ja. En ja, de grap van zo'n bal is dat je niet weet wat erin zit. Nee. En dat, is, dat, dat vinden vooral meisjes, maar ook jongens, die vinden dat heel spannend. Ja. Dat je niet weet wat voor poppetje en wat voor accessoires er in. Je koopt het en dan zie je maar wat erin zit. Precies. Een surprise aan je. Ja, en je, heb je hem dubbel, dan ga je hem ruilen. En wat bij de mannen? Wat is er bij de jongens? Kan ik mee te zeggen, uh, natuurlijk. Hè? Nou ja, weet je. Uh, zijn jongens ingewikkelder? Uh, nou, dit, dat is wat, wat, wat meer verspreid natuurlijk. We, we hebben voor de jongens, uiteraard, uh, leeg ja, Maar we hebben ook, ook van die foampeiltjes, geweertjes. Kijk, die oh ja, dat is natuurlijk ook helemaal. Uh, dit vinden ze ook heel. Dat, uh, dat uh, zie ik ook bij mijn buurjongens. Er liggen al die pijltjes in mijn, uh, in tuin. In mijn tuin. Ja, waarom ja, ja, liggen de pijltjes de buurman? Ja hoor, die ja, liggen. Die liggen in mijn tuin. Ja, uh, ja dit, gaat, uh, dit gaat ook hartstikke goed. Ja. Is er nog iets voor mij hier in de... 38 jaar. 38 jaar. Ja. Ja, ja, ja, uh, zo, ja. Nou ja, we hadden het net over Graffiti Trucks die die. Ja. Uh, uh, die, die, die toch een bestuurbare helikopter? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Uh, he? denk het wel. <lacht> want die, die bestuurbare helikopter, die, die, ja, daar ja, kun je prima in huis mee vliegen, want hij vliegt nergens tegen. Je hebt dat zelf. Hij ja, is ook hartstikke leuk voor mijn kinderen natuurlijk, een bestuurbare helikopter. Ja. Dat zeggen de waarheid dan, hè? Ja, Nou, dat, dat is grappig. Dat gebeurt vaak met racebanen, hè? Oh ja. Zo, ja, ja. Dat. Vaders willen dan een reisbaan voor hun kind. Oh, Hoe oud is die kind dan? Nou, vier. Ja. Ja, daar ben ik ook wel een van, hè? Ja, dat herken ik ook wel. Ja? ja. ja is... nou, je hebt natuurlijk twee dochters, dat is anders. Die kan moeilijk een barbiepop kopen. Dat, uh... Nou, nee, maar die, die hadden dat vroeger wel Lego. Oh, ja. En dan, dan vond ik het zelf veel te leuk om dat zelf in elkaar te zetten. Gideeel, gaat het aan de kant? Ja. Aard van Eldik.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 van Verkoenen en ook wel een heel serieus gedicht. Die ga ik ook even voorlezen. Het gaat niet over ons, maar wel over Sinterklaas. Ach, ach, het feest van de Sint. Dat is waar de eerste kinderleugen begint. De man zou al eeuwen leven en nog steeds alle kinderen cadeautjes geven. Laten we deze dag eens naar waarheid duiden in plaats van alle verzonnen geluiden. Sint-Nicolaas was een heilig man uit het verre verleden. Hij hielp de kinderen bij hun eerste schreden. Hij beschermde ze tegen leed en verdriet en vergat ook hun behoeftes niet. De tijden waren toen heel zwaar en daarom stond hij voor de kinderen klaar. Wij moeten hem op deze Nicolaasdag gedenken... maar niet alleen met suikergoed en geschenken. We kunnen nog steeds hier veel van leren... te beginnen met de leugen te keren. Dan gaat het niet meer om alleen de materiële wensen maar de echte behoefte van de kleine mensen. Eerlijkheid duurt het langst van al. Dat is wat een kind onthouden zal. Al dus verkoenen. Mooi, hè? Ja, heel mooi. Wil je er nog geen horen? Ja. Oké, okay. deze is van uh, Irene. Wat een geweldige mensen die daar werken. De luisteraars laten dat dagelijks ook merken. Of het Herman, June, Thijen of Patricia is... de programma's zijn allemaal niet mis... Je voelt de warme betrokkenheid met onbekenden. Dit is wat ik vaak mis. Het lijkt soms of mensen wegrennen. De peiling vind ik een ander ding. Daar komen onderwerpen aan de orde. Die overal leven, je soms zelfs doen beven. Maar aan het einde komt de kater. Want het probleem blijft, ook voor later. Ach, ja, dat is ook een hele mooie. 088-850-5152 ook aan de telefoon en via de WhatsApp... komen er Sinterklaasgedichten binnen. Livia, goedenavond. Ja, ik uh, heb uh, gedaan wat je zei, dus ik, ik steek maar uh, van wal. Wat heb ik gezegd, dan? ik heb heel veel gezegd. Oh kom maar. Wacht maar. Wat een fijne tune. Was dat tune? Nee. Zonder dat we het weten zit er iemand te zweten. Zijn baan staat nooit op de tocht. Het is William van der Loog. Oh, <laughs> onze muzieksamensteller. ja. Hij ja. zoekt de zwoele platen, zodat ik s'nachts mijn partner niet ga verlaten. Oeh. We komen in de juiste sfeer. William redt onze relatie keer op keer. Zo, nou, dat gaan we ga even hè? doorgeven. Ik kan hier <laughs> eens een steken. Ja, dat is iemand die uh, achter de schermen een pluim verdient, toch? Ja, nou, dat heeft hij bij deze van jou gekregen, lieve. Ja, daar danken okay. we je hartelijk voor. Doei, en, bye. <laughs> Doeg, Klaas. Ja, Klaas Visser uit Wierkewerf. Heb je ook zoiets moois? Ik heb ook een gedicht gemaakt. Op Facebook las ik het bericht... ...maak voor de peiling... ...een Sinterklaasverdicht. Luisteren naar Radio Noord-Holland... ...is altijd een feest. Zo is het al jaren... ...in huizenvisser Visser geweest. Wij genieten elke dag... ...met volle teugen... ...en dat is beslist geen leugen. Wat zij steeds voor anderen doen... ...dat past in geen enkele schoen. Ik hoop dat het nog heel lang zo door mag gaan. Heel veel dank voor alles wat jullie voor anderen hebben gedaan. Daarom gaan alle Noord-Holland-medewerkers mee... naar het fantastische Dankjewel-diner. <lacht> ook dat er nog even in genoemd, Klaas. Wat een prachtige dicht. Dankjewel. Heb je er lang op gezeten? Nou, ik ben er wel even op bezig geweest. Ik bedoel, ik zag dat staan en dan ga ik er echt even voor zitten. Ja, ja. ja dat, dat hoor ik van veel mensen vandaag. En ook dat ik dan het eerste gedicht in jaren is... wat ze weer eens een keer geschreven hebben. Ja, nou, dit is bij mij ook zo. Van, kijk, mijn kinderen zijn dus ook al lang de deur uit. In die periode, toen ze nog thuis waren, deed ik dat wel. Dus het is al jaren geleden dat ik het laatste gedicht heb gemaakt. En dit is dan het allerlaatste gedicht. Mm, en, en als je dan vroeger uh, met, met, met vrienden en bekenden... of in de familie Sinterklaas vierde... dan heb je mensen die vinden het echt leuk, die gedicht schrijven, die steken daar hun ziel en zaligheid in. En die schrijven dan een gedicht voor een ander die dat voor moet lezen. En dat gaat niet altijd zo goed zoals jij het net voorlas, is dat oh. mijn ervaring. Ken je dat? Nou ja, kijk, ik, ik heb altijd voor de klas gestaan. Dus het voordragen, daar zit er natuurlijk wel een klein beetje in. Ja, maar ging er dan niet iemand anders jouw gedicht voorlezen dat je dacht... potverdikkie, zo dat ik het niet bedoelde? <lacht> Dat is je nooit overkomen? Nee, dat is nooit overkomen. genoeg nee. maar. Nou, Klaas, nee. ik dank je hartelijk. Ook jij staat op de lijst voor de radio die we uit gaan delen. En uh, voor de chocolade letter. Fijn. Dank je wel, hè. Dank je wel. Fijne avond. Heb je ook nog een mooi gedicht? Moet je een beetje vaart gaan maken. 088 850 51 52. Bellen of appen. 24 hours anymore. I was with you. You spent the week. I'm barely alive, maybe you taking my shit for the last time Girls like you.